Evad de Jong met het NOS-journaal. Bij de Russische raketaanval op Odessa in Oekraïne zijn de afgelopen nacht meer dan 40 gebouwen beschadigd. 25 daarvan zijn monumenten, zeggen de autoriteiten. Ook de monumentale transfiguratiecathedraal in het historische centrum van Odessa raakte zwaar beschadigd. Het centrum van de stad staat op de Werelderfgoedlijst. Bij de aanval viel één dode, raakte ruim 20 mensen gewond. Volgens de Oekraïense luchtmacht vuurde Rusland bij de aanval zeker 19 raketten. Af. Daarvan zouden er negen zijn onderschept. Op Rodos zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met de bestrijding van de zware bosbranden aan de zuidkant van het Griekse eiland. Ondanks de steun van meerdere blusvliegtuigen gaat het blussen moeizaam. Dat komt door de droogte, de hoge temperaturen en de harde wind. Bijna 20.000 bewoners en toeristen zijn inmiddels geëvacueerd. Ze zitten nu in sporthallen of andere noodopvangplekken. Verschillende reisorganisaties hebben hun vluchten naar Rodos geannuleerd vanwege de bosbranden. Geëvacueerde vakantiegangers kunnen, als ze dat willen, in veel gevallen terug naar Nederland worden gebracht. Op het politiebureau in Apeldoorn is vanmiddag een man overleden nadat hij was aangehouden. Volgens de politie werd hij onwel op het bureau en lukte het niet om hem te reanimeren. Omroep Gelderland schrijft dat de man eerder op straat was aangehouden omdat hij zich vreemd gedroeg. Ooggetuigen zeiden dat hij naakt was. De politie heeft dat niet bevestigd. En zoals gebruikelijk bij dit soort incidenten doet de Rijksrecherche onderzoek. De Tour de France is vanavond afgesloten met de laatste etappe, de rit naar de uh, Parijs. De gele trui is voor de deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma. Hij finiste samen met zijn ploeg na het peloton. En op de Champs-Élysées was de winst voor de Belg Jordi Meijers, die de snelste was in de Massasprint.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 ...is de zomer van ZFM... Met. ...met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1551. Mijn naam is Benno Veugeren, gast hier voor de komende twee uur... ...in dit nieuwe muziekprogramma. Fly High, dat is de single van James Escher. Ja, ik heb in deze uitzending nog maar weer even twee singeltjes meegenomen... Tussen uh, naast eigenlijk de nieuwe albums van uh, Johan Agebjorn. En die heeft uh, Subtractic uh, Soundscapes. En daarna komt uh, Larkin Leary met It's July: Firefly, Rise and Shine. Ja, dat is wel een leuke titel. Dan gaan we terug uiteindelijk in de tijd naar uh, januari 2021. Uh, toen stuurde Christopher Aard haar. Pleiades eh, naar mij toe. En er kwam ook het eh, Samar Fanik, nee, eigenlijk een hele jonge man die eh, wat eh, piano met orkest en ja dat gaat dan eh, natuurlijk een beetje stevig er tegenaan. En zo eindigen we ook eigenlijk eh, in dit uur A promise Place van Marth, dat is een Japanse meneer die eh, een nog groter uitpakt met uh, orkest als Samarfanik. Peacefulradio.info daar kan je alles terugvinden en ik wens je heel veel luisterplezier.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 Nine, one of the artists on Radio Peaceful. Please visit my website at www.muses9.co.